Vlekken. Ik lust die appels rauw Heb geen blauwen op mijn plekken Draai de zwart in het touw Laat die flapjes lekker flappen Bronzen magie in de kou Deze soep die mag niet klep. Ik leg die mantel in de vouw de honden snoeten in de ochtend zonder koe Ik wil er lekker in gaan vroeten Trop de mossen met kung fu. Ik heb geen gele vlekken in mijn moestie van de vrouw Maar ik kan ze wel goed trekken, ik heb breekijs als geen kijk die botnik in de schuur, die botnik in het oor Kleckie botnik schuurt die rode van die pori lekker lauw die botnik in de schuur, die botnik in het oor die botnik laat zich groeien zonder poespas of pauw heb je net pasta gegeten? Wat hangt die sliep uit je mond? Gepakt een lad om te meten. En een lid om die dikke kook. Had om het hoekje gezeten. Had je toch al lang gezien. Door... Zeten met slanke dijen bovendien Plakken met de volk in mes van smorgens Vroeg laat ik een ander doen de Want schoppen is vandaag troef Zwangere honden eten ook brokjes Maar niet met veel soja Katten met witte sokjes Drinken melk wist je oh ja Klekke botnik in de schuur bot botnik in het hooi ik botnik schuurt die rooien van die pori Lekker lauw Klekke botnik in de schuur bot, botnik in het hooi bot, botnik laat ze groeien Zonder poespas of pauw versleten in een lege koffiemok. Heb in de lastige zeker spuide in die oude sok. Maar had ik me niet verkeken, ook al liep ik in de goot. Was het toch alweer vergeten van het einde tot de dood. Lege floffies in de schering, toch even laten liggen. Durf je toch niet uit te pakken, uit de schijn van heiligen. Trossen paarden in een pak drinken in nachtsalons. Loop met twee benen in de zak, wint een medaille van brons. Kijk, het geleden nog geroken, Bonnik heeft die strijders van de Taliban gewroken, want hij had het feest nog niet afgezegd en ook niet het ei onder de tafel gelegd. Zonen van Gandalf die die ringen vergokken en druipen richting bergen, met hoge hakken verlokken, heeft die hond het verzonnen, scheur die geile nacht japon? ik heb de sessie begonnen in de krof van Babylon. Klik die botnik in de schuur, klik die botnik in het hooi Klik die botnik, schuurt die rooien van die pori lekker lauw Klik die botnik in de schuur, klik die botnik in het hooi Klik die botnik, laat ze groeien zonder poespas of pauw Klik die botnik in de schuur, klik die botnik in het hooi Klik die botnik, schuurt die rooien van die pori lekker lauw Klik die botnik in de schuur, klik die botnik in het hooi Klik die botnik, laat ze groeien zonder poespas of pauw